Middernacht, dinsdag 29 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. Koningin Beatrix doet afstand van de troon. Op 30 april draagt ze het koningschap over aan prins Willem-Alexander. Het heeft ze aan het begin van de avond gezegd in een korte toespraak. Volgens Beatrix is het tijd dat de nieuwe generatie het overneemt... om eraan toe te voegen dat prins Willem-Alexander en prinses Maxima... ten volle op hun taak zijn voorbereid. Premier Rutte spreekt in een reactie zijn respect en bewondering uit voor de koningin. Koningin Beatrix was er altijd, zei de premier. Ook de oud-premiers Kok en Balkenende hebben gereageerd. Kok vond haar toespraak ontroerend, mooi en sober. Volgens Kok was de toespraak niet zonder emotie, dan vooral aan het slot. Je beseft dan wel dat er een einde komt aan een tijdperk, zei hij. Kok leerde Beatrix van dichtbij kennen tijdens zijn premierschap van 1994 tot 2002...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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, we stoppen ermee. Nee, niet met Casa Luna of met werken, dat bedoel ik niet. We gaan in deze uitzending van Casa Luna, of u het nou goed vindt of niet... en u heeft er even niets over te zeggen... niet door op het thema van de abdicatie van koningin Beatrix... Na vijf uur onafgebroken aandacht op radio en tv... denken wij, u ziet, ik ga als vanzelf de pluralis majestatus gebruiken... het is toch besmettelijk dat het tijd wordt om iets anders aan te snijden. Geen abdicatie dus, in plaats daarvan wel werkloosheid. En wat is dat anders dan gedwongen abdicatie? Die werkloosheid loopt razendsnel op in Nederland. Dat is niet fijn voor niemand die het treft. En het komt dus met de dag dichterbij. Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de verwachtingen? Wat kunnen we eraan doen? Een paar weken geleden sprak ik er uitgebreid over met Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen. Nu ontvang ik de econoom en journalist Matthijs Bouwman. Hartelijk welkom, Matthijs. Hallo. Hadden we jou af moeten zeggen? Af moeten, nee, af moeten bellen nee. voor de. Nee. Nou, ik heb ook wel een paar uur gekeken. <laughs> Toch wel, ja. En ik heb denk nu alles wel gehoord. <laughs> ja, dat dachten wij ook. Um, is er een economisch perspectief op deze gebeurtenis van vandaag te bieden? Of het heeft helemaal niets met economie te nee, maken? Nee, dit is het staatsbestuur en het nationaal gevoel. Daar kun je misschien wat in zoeken. Er wordt wel vaak gezocht uh, en gevraagd ook aan economen. Als we het WK winnen, wat helpt dat de economie? Of als we Bijvoorbeeld, een feest nou ja, hebben? Ja, ja. Um, nou, dat valt meestal niet in uh, cijfers uh, uit te drukken. Er worden iets met tv's verkocht misschien. En uh, in dit geval valt volgens mij uh, dankzij de verandering van de Koninginnedag in 2014 het, in het weekend. Dus een zaantrag, dat helpt worden. de werkdag. Oh, en ja. dat is dan toch uh, nou, weer een half procent economische groei. <laughs> een dag erbij. We werken 200 dagen, dus elke dag is een half, uh, ja. een half procent. Dat kunnen wij in Nederland goed gebruiken. Ja, daar word je niet heel rijk van van één dag langer werken. Maar, maar je zult het in de statistieken in elk geval je het terugzien. Tenzij ze het natuurlijk weer voor gaan corrigeren. Als een klein meevallertje in 2014. Er is wel iets van in haar boodschap, haar reden. Iets van het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Zo kan je er natuurlijk ook nog naar, naar kijken. Nou, ja. dat is ook wel zo. Ik denk dat... Uh, dat als Ik kan me vergissen, maar dat... Uh, Willem-Alexander ouder is al dan onze premier. En uh, ook althans Diederik Samson bijvoorbeeld. Ja. Of Ascher Of Jan Kees de Jager vroeger. Dat zijn ja. de mensen van de van de dus zijn de generatie, generatie in de regering, Zijn generatie ja. is, al, is eigenlijk ja. al uh, een, een tijdje bot, ja. aan, uh, aan de macht. Uh, dus wat dat betreft past het wel. Maar ja. goed, ja. Ik, ik vind eerlijk gezegd... Helemaal niet zoveel van. En ik denk dat je Koningshuis heel veel aan hebt als het heel slecht gaat in het land. Tijden van oorlog of zoals nou, in, in Spanje. Tijden van een economische crisis? Ja, ik ja. ik weet niet of mensen zich nou vastklampen aan, uh, aan het Koningshuis. Nee. Dat weet ik niet. Andere rampen bedoel je? andere? Ja, meer als het echt staat staatskundige rampen hè? In, in In Spanje zijn ze blij met het Koningshuis omdat die geholpen hm. heeft om de dictatuur af te zetten. En zo hadden wij het na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Ja. Goed, het gesprek met Matthijs vindt u sowieso natuurlijk morgen op de website van Radio1.nl. Um, Wij hebben een Facebookpagina en wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief... dan moet u naar de volgende pagina, kazaluna.ncf.nl. Ben jij wel eens werkloos geweest? Ja. ja. <laughs> Zei je buitengewoon enthousiast? Ja, nou ja, wat wat een geweldige dat tijd is. was dat. Nee, nee dat was namelijk studie. Uh, kort, dan, kort ja, mijn studie. Dat, was, dat was elke keer... Uh, dat was volgens mij een aantal maanden, een maand of vijf, in 92. Dan, okay. uh, ik was studentassistent op de universiteit, dus dat was een baantje. Dus ik had een beetje recht op een klein beetje wachtgeld. En uh, in 92, dan hadden we de baneloze groei, heette dat toen. Dus geen werk, wel veel schoolverlaters. Nog een soort laatste babyboom. Ik kan het zeggen, want ik dacht dat de jaren 80. ik, ik ben aangekomen in 83, ja. en toen wij, waren, wij werden opgeleid voor de werkloosheid. Ja, dat dat waren hoop. zulke sombere, ja. pessimistische jaren. En toen ging je dus iets anders doen, iets leuks doen ja. met je leven. Maar dat had, ja, dat was het wel, even organiseren zeker. <laughs> ja, daar heb ik niet aan mee gedaan. Ja. Nee. Uh, uh, dat heeft lang volgehouden. Ik kan het zeggen, ja. Dus begin jaren negentig was dat dus ook nog steeds. Ja, en wel minder erg. Toen hadden we nog wel de jeugdwerkloosheid, maar dat was langzaam het overgegaan, omdat die werklozen niet meer zo. Die werklozen werden ook ouder. Ja. In een soort structurele, langdurige werkloosheid van een bepaalde nou, generatie die het moeilijker had. Um, dat had vooral te maken met de geweldige hoeveelheid. Was. Dus er waren gewoon heel veel schoolverlaters. En in Nederland heeft de, heeft de babyboom geduurd tot ongeveer 1969. Een paar jaar langer dan in de meeste andere Europese landen. En dat zorgt ook dat we eigenlijk tot in de jaren negentig wel die wat hogere, die grote cohorten hadden. De grootste cohorten waren inderdaad in de jaren tachtig. Maar begin jaren negentig trok de economie, had nog, had nog moeite. We hadden iets van groei, nog niet veel. Het was net voordat de jaren van paars begonnen, toen we het ja. harder gingen groeien. En ja, dat noemden we banenloze groei. Uh, geen werklozen daalden niet, maar de. Nou ja, toen ging ik op de arbeidsmarkt. En ik had een, en ik had... Maar ja, ja, je was studentenassistent geweest, dus je ja. had je onderscheiden. Nou, ja. Ja. Ja. ja. Nou, dat was een vrij kansloze situatie. Ik was macro-econoom. En uh, ik herinner me dat, uh, dan, toen keek je nog in de kranten voor aan vacatures. Intermediair bijvoorbeeld. Dat bestaat ook al niet meer, geloof ik, op papier. En toen stond er op een gegeven moment één functie in al die maanden. Een macro econoom junior beleidsmedewerker. bij het ministerie voor Verkeer en Waterstaat. Twee functies waren het, identieke functies. En ik weet, ik solliciteerde erop. en iedereen die je kent. <lacht> 300 ja. Uh, sollicitanten. Ja, precies, dat waren de getallen die ik ook ja. kende. Ja. En, uh, en, je, nou goed. en je werd niet uitgekozen? Nou, <lacht> ik vond het niet de allerleukste baan die ik me kon voorstellen. En als je uh, een sollicitatie ingaat zonder de baan echt te willen. Ja dan gaat het vaak heel goed. Dan kom je heel koeltjes en in control kom je over. Dus ik haalde op een gegeven moment de laatste ronde... en toen waren er nog drie mensen over voor twee functies. Toen werd het me erg heet onder de voeten. Twee, dus uh, toen dacht ik, ik moet toch iets anders gaan doen. <lacht> het, alle respect voor iedereen die bij Verkerenwaterstaat werkt. Maar het wel. was niet voor mij... Uh, je wist dat eigenlijk wel. Maar, dus, maar wat, wat, met welk gevoel leefde je dan? Want nou, je was wel werkloos. Ja, wel... ik had wel echt het gevoel toen... Uh, van ik, ik, moet, ik, ik maak geld op van iemand anders, dat herinner ik me wel. Maar wat zit ik nou te doen in de kracht van mijn leven? En ik, zit, uh, ik krijg gewoon een, in feite een wachtgelduitkering. Voel je je schuldig? Nee, maar het was niet wat ik me had voorgesteld. Dat was meer. En het, en het vervelende van, uh, van werkloos zijn is dat je, en dit was nou heel tijdelijk, het, ik heb er eigenlijk ja, al niet een niet onder geleden, maar maanden. dat je niet zo goed weet wanneer het voorbij is. Ja, natuurlijk, ja. En dat betekent ook dat je jezelf niet zo goed zelfdiscipline kan opleggen. Wat heb jij gedaan in die periode? Het heeft een paar maanden geduurd, denk ik? Ja, je, je doet... In elk geval, ik heb dat bij, bij vrienden gezien en bij familieleden. Die ook wel eens een halfjaartje tussen banen hebben gezeten. Die doen eigenlijk heel weinig. Je denkt van, oh, dan ga ik eindelijk eens een keer ja. de college? lezen. Dan ga ik een opleiding volgen of ik ga er wat bij doen. Of, eigenlijk niet. hun tempo gaat naar beneden. En zelfs de meest gemotiveerde, ambitieuze types. Omdat je niet weet wanneer je vakantie voorbij is, is de vakantie niet leuk. En, en is het geen vakantie, maar is het eigenlijk een leidersweg. En wordt het al trager. Het gekke is dat je het heel druk kunt hebben in zo'n periode. Nou, dat heb ik ook wel gezien. Een goede vriend van mij, die, uh, die uh, ook na zijn studietijd een tijdje werkloos is geweest. In dezelfde tijd. Um, uh, die, dat is eigenlijk wel de meest dynamische figuur die je kent. Altijd ondernemend. Maar die ik, vonden we dan om, om drie uur s middags met zijn ochtendjas aan. Uh, ja. Had hij de Volkskrant uit, dus dat deel van de dag was voorbij. En uh, had het eigenlijk heel druk met niks doen. Dat is helemaal niet leuk. Hè? Daar wordt niemand blij van. En, nee, het is toch een, uh, iets wat, wat, uh, wat, wat behoorlijk je aan kan tasten. Weer... Nou, en, en Ondertussen legt iedereen de druk op dat je, dat je niet genoeg doet... en niet genoeg solliciteert. En het niet... Dus het wordt eigenlijk alleen maar negatieve aandacht krijg je. Ja. En jezelf gaat er ook niet echt veel zelfrespect uit natuurlijk. Dus als dat langer duurt dan een paar maanden dan is dat behoorlijk desastreus. En dat zeggen economen ook. Als mensen langdurig werkloos zijn, dan veranderen ze eigenlijk. En dan wordt het moeilijker, al moeilijker voor ze om weer aan het werk te Hoe plannen. lang die periode? Dat het, dat het, dat het, op welk moment begint dat? Na hoeveel maanden? Ja, ik denk dat het heel verschillend is voor ja. mensen. Het heeft ook echt te maken met hoe snel je kennis veroudert. En ja. of je veel ervaring hebt. Voor schoolverlaters is het een probleem als die twee, drie jaar werkloos zijn. Dat zag je in, zeg maar in jouw tijd, in de jaren tachtig. Ja. Op het moment dat de economie weer aantrok werden toch eerder nieuwe schoolverlaters aangenomen. dan schoolverlaters van drie jaar geleden? En, ja, dan ben je en dan, al bijna een verloren generatie. Nou, dat is niet zo gebleken. En als je terugkijkt, is die generatie uiteindelijk. Is die grotendeels aan het werk gekomen. in de loop van de jaren negentig. Je ziet wel terugkijkend. kun je nog altijd in hun. nou zeg maar de, de mate waarin ze verdienen. ten opzichte van hun opleiding en hun leeftijd. kun je nog iets terugvinden van de littekens. van, die, van die, dat slechte begin. Dus eigenlijk verdienen ze minder. Dan als ze een betere start hadden gehad. Jij ja, had een, een, een valse start, zou je kunnen zeggen, maar kwam toen toch nog goed terecht. Matthijs Bouwman, macro-econoom gepromoveerd. Je hebt gedoseerd aan verschillende universiteiten en vervolgens een verrassende carrièrepatroon aan de dag gelegd. Tussen 2003 en 2005, in de tijd dat je kinderen kreeg, assisteerde je de president van de, ne de Nederlandse bank. Nou, dat wil ik. Ja. Vooral voor de vergaderingen van de Europese bank. Je bent uh, adjunct hoofdredacteur geweest van een magazine, Fem Business. En bent toen, naar... je bent toen echt journalist geworden, hè, zou je kunnen zeggen. Ja. Werkt voor uh, RTL. Je, werkt, je bent als publicist werkzaam, krant en tijdschrift, het Financiële Dagblad, een vaste column bijvoorbeeld. Uh, je schrijft tegenwoordig graag aan bij de Wereld Draait Door en andere verhelderende talkshows. Je schrijft boeken, publiceert boeken op basis van de stukken die je schrijft. Um, wat een bijzonder vermakelijke en ook hele heldere bundeling is... van korte stukken, is het laatste, de elektrische spijkerbroek. Misschien kom ik daar nog wel op terug. Want dan vind je heel veel um, ja, onderwerpen die in, in de economie van belang zijn... in heel kort bestek vind je die daar even behandeld... op een manier waar je denkt, oké, okay, zo gaan we het doen. Je bent 46 jaar oud. In Nederland neemt de werkloosheid... Razend snel toe. Ja. Hoe kan dat dat het nu gebeurt en niet al drie jaar geleden, toen Nederland in een, of drie, vier jaar geleden, toen Nederland in een, in een veel ernstiger recessie verkeerde? Ja, ja, dat is eigenlijk heel vreemd. Hè. In 2009 hadden we een diepe recessie. De ging van onze totale nationale productie ging in één keer 3,5 af. Ja. Nou, dat hadden, we, dat hadden we sinds de oorlog niet gezien. En de werkloosheid liep namelijk op. Nou, de economen van het Centraal Planbureau die vonden dat ook vreemd. En die hebben daar onderzoek naar gedaan. En eigenlijk het minst, waar ze het minst op rekenden, dat bleek de factor te zijn. En Ze hadden allerlei mooie theorieën over zzp'ers en buffers... en flexibele arbeidsmarkt. Maar wat het nou bleek te zijn, was dat bedrijven... Uh, eigenlijk die mensen vasthielden terwijl ze geen werk voor ze hadden. En dat is wel weer te verklaren met zeg maar, de jaren daarvoor... toen het zo moeilijk was om aan vakkrachten te komen. Hmm. Toen plotseling zo'n recessie uit het niets, hè, vanuit de kredietcrisis... die de bedrijven niet hadden zien aankomen... En waarvan toch velen dachten van, nou, dat waait alweer over. Ik zit mijn tijd wel uit. Ik ga die mensen niet ontslaan. Die ik net met veel moeite heb binnengehaald. Uh, dus ik, ik teer wel wat in op de winsten. En ik uh, en, nou, houd ze eigenlijk overbodig in dienst. Dat was mooi. Daardoor heeft die recessie van 2009 ook voor de gemiddelde Nederlander niet zoveel pijn gedaan. Voor bedrijven wel dus, maar voor de meeste Nederlanders niet. En nu zitten we in een hele milde recessie, met nauwelijks krimp. En nu zie je dat bedrijven bijna preventief niet nog een keer dezelfde fout willen maken. Maar, kijk, want van Paul de Beer weet ik... een paar weken geleden dus in Kaasloenen weet ik... dat uh, de, het motief van die bedrijven was dus ook... dat, er, dat ze verwachten krapte. Nog ja. grotere ja. krapte. Die ja. zou eraan aankomen, ja. omdat die, uh, er gaan nu heel veel mensen... Uh, met pensioen Precies. gaan. Dus, en hij zegt door de crisis is het misschien een paar jaar uitgesteld, ja. maar die krapte komt eraan. Dat, is dat kunnen zo. die bedrijven toch net zo goed op dit moment nog weten? Ja, maar nu, kijk, dus in 2009 hadden ze ook diezelfde op zich, rationele analyse. Van, uh, ja. Ten eerste, we weten hoe moeilijk het is. Ten tweede, we denken dat het kort duurt. En straks hebben we ze zeker nodig. Want ja. we zien in ons personeelsbestand dat er gewoon een deel uh, verdwijnt... de komende jaren naar na na, na hun uh, pensioen. En nu kunnen ze die, zich die luxe niet meer permitteren. Dus het, het vet is van de botten bij de bedrijven... En, uh, en sommige bedrijven. moeten nu wel voor Ja, bedrijven. nu is het. Nou, de, ik denk dat de grote multinationals. die zag je van dat die al. soort preventieve ontslagrondes hadden. al in 2011, uh, 2012. En dat de kleinere bedrijven. het echt moeten doen omdat ze niet anders kunnen. Het bedrijf in de bouw. die zien van. ja, jongens, het stroomt, het stroomt ons tussen de vingers uh, weg. De omzet is, is laag. We hebben geen werk voor die mensen. Uh, het is of failliet. Of, of flink ontslagen. En dan loopt dat nu op met meer dan 10.000 personen per maand... de werkloosheid. Ja. En zitten we weer aan richting niveaus... van inderdaad uit de jaren negentig. Um, er spelen nog meer factoren een rol. Uh, het feit dat er ook juist meer mensen willen werken, ja. zou je kunnen zeggen? Ja. ja, dat is ook weer zoiets verrassends. Dat verwacht je niet. Nee. Uh, wij waren eigenlijk gewend, economen, arbeidsmarkteconomen waren gewend... als de werkloosheid oploopt, dan krijg je uh, dat sommige mensen eigenlijk wel willen werken... maar zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt. En die, die zijn, zijn, op. zijn ontmoedigd. Dat dus noem je de ontmoedigde arbeider. Ja. Dus die, die is eigenlijk verborgen werkloos. En wat je nu in elk geval in het begin van deze, deze recessie ziet... en in van deze tweede recessie, is dat het omgekeerde waar is... En het CBS, het Centraal Bureau voor Statistiek... Heeft, verbaast zich daar ook over. Want er gaan juist extra mensen naar de arbeidsmarkt. En dat zijn dan bijvoorbeeld vaak partners. Dus zeg maar even seksistisch gezegd... de man heeft een voltijd baan. De vrouw werkt eigenlijk niet. Hij heeft vroeger gewerkt. En die denkt, verdorie, hij, hij werkt in de bouw. Dat gaat misschien mis. Ik ga proberen gauw nog mijn baantje weer terug te vinden... voor twee of drie dagen per week. Want dan hebben we beetje meer buffer. Dus je ziet dat arbeidsaanwas op dit moment... bovendien... Jongeren hebben zich in 2009 massaal verstopt op de school en op de universiteit. Ze zijn allemaal langer gaan studeren, terecht. Ja, en dat, dat kun je niet eeuwig rekken. Dus er komen nu ook langzamerhand weer wat meer jongeren gedwongen op de arbeidsmarkt. Hmm. Dus dat zijn al, al een aantal uh, punten van verbazing. Want het ja. zit anders, hè? alle geschoolde economen zitten dan toch op te kijken. Van, hè, is dit nou aan ja. de hand? Um, wat verder verbazingwekkend is, uh, en nogmaals verwijs ik naar Paul de Beer, die zei... Het gaat er niet over. We horen er zo weinig over. Niet in de politiek. In de jaren 80, die verschrikkelijke beruchte jaren 80, Toen werden er maatregelen genomen. Nu hebben de politieke partijen het er niet over. Misschien nog plichtmatig even een keer. En de ja. vakbonden laten hun geluid horen. Maar praten weer mee in het poldermodel. Hoe, hoe, hoe analyseer jij dat? Uh, nou, ik heb geen nostalgie. Misschien anders dan uh, professor Paul de Beer. Uh -huh. uh, naar, naar het actieve arbeidsmarktbeleid van de jaren 80 en 90. Toen hadden we nog het idee dat we iets aan konden doen met uh, de fut. <laughs> ja, dat is wel. een van de dingen die hij uh, heeft genoemd. Ja, dat, dat vrees ik al. Arbeidstijdverkorting en andere domme dingen. Maar hij um, vond ze heel verstandig, hoor. Ja. Het heeft namelijk geholpen. Ja. Het heeft geholpen en het heeft ons ook heel veel problemen opgeleverd. Het heeft gezorgd voor een hele korte werkweek... voor uh, uh, leeggelopende pensioenpotten... omdat we die opmaakten aan futregelingen regelingen en prepensioen. We allemaal weer terugdraaien, allemaal verworven rechten... die bijna niet meer terug te draaien zijn. Mensen worden er heel boos en ongelukkig van. Maar zo brekende krijgen ze het toch niet. Um, en, het, en, en daar komt, het zegt hij zelf ook, er komt, ik ga nu in discussie terwijl hij niet bij is, er komt uh, de aan. Dus het zal ook wel heel tijdelijk zijn. Dat ja, dat okay, maar goed, het, zo, zo kun je die maatregelen natuurlijk. Hij, zegt ook, ja. niet, hij zei toen ook expliciet, je moet het niet op dezelfde manier doen als in de jaren tachtig. Je moet ze aanpassen aan het, wat er nu gevraagd wordt. En misschien is het dan wel dat de, die maatregelen kortlopend zijn... Ja. met het oog dat die krapte eraan komt. Uh, maar kun je ze wel op een bepaalde manier uitvoeren nu? Ja, er zijn wel maatregelen die worden genomen. We hebben natuurlijk in, de jaren, in, in 2009 die deeltijd-WW gehad... Ja. om te voorkomen dat mensen ontslagen worden. Dan spreid je het wat. Uh, je kunt ook denken aan... Uh, ja, het, het, Je moet er eerst analyseren waar het probleem zit. Hè. Het zit niet bij dat onze arbeidsmarkt nu uh, zo functioneert... dat iedereen maar ontslagen wordt. Het is dat we in een kredietcrisis zitten. Dus dat bedrijven ook niet durven of kunnen lenen. Dat er problemen zijn met financiering. Dat we in, zitten in een, in een leeglopende zeepbel op de huizenmarkt. Uh, moet je daar je nu zwaar tegen gaan verzetten met overheidsgeld... wat ook al schaars is? Ik denk het niet. Ik denk dat we, dat we moeten zorgen dat er snel weer dynamiek in de economie komt. Dat we weer gaan groeien. En ik denk niet dat dat gebeurt door de hoeveelheid arbeid... die we met elkaar verdelen, om die heel snel met allemaal noodmaatregelen eerlijker te gaan verdelen. Hè, en eerlijker tussen aanhalingstekens. Terwijl, terwijl we ook hebben geconstateerd dat die werkloosheid... als het je dan treft, jou of mij, dat het iets heel naars is. En dat het ja. je persoonlijkheid aantast. Ja. Zelfs je zelfvertrouwen, heel veel ja. Ja. dingen. Dus dan heb je toch als samenleving misschien juist wel de verantwoordelijkheid... om, om het zo eerlijk mogelijk te verdelen... Nou, ik, wat ik weet aan onderzoek uit die tijd, dat, het, uh, dat we dus probeerden met arbeidsduurverkorting ja. en, uh, en, en de FUT, uh, de arbeid eerlijker te verdelen, dat je daar niet meetbaar makkelijk van kunt vaststellen dat het heeft gezorgd dat de werkloosheid lager werd. Mm -hmm. Het betekent bijvoorbeeld als bedrijf, voor een bedrijf die uh, zegt: ik ga uh, twee mensen zetten op één baan. Nou, nou goed, dan komen dus twee mensen binnen die gaan ingewerkt worden. Dat werk is anders, Het werkt niet. Het werkt wel of werkt niet. Er komen allerlei nieuwe problemen bij. En ik, ik, ik, wat ik weet uit het, uit het onderzoek uit die tijd... is dat het in niet, niet makkelijk aan te tonen is... Okay. dat het iets oplevert. De ruil tussen ouderen en jongeren... dat je zegt, we doen ouderen wat minder... dan gaan jongeren wat meer werken... die heb je ook niet veel gezien. Veel, het is niet zo dat het, het werk van de ene... in plaats komt van het werk van de andere. Het is eerder zo dat als de ene werkt dat het weer werk genereert voor een ander. Het is vaak dat je een, als je die dynamiek op de arbeidsmarkt weet, weet te genereren... dat daardoor nieuw werk ontstaat. Maar goed, het is een beetje kort en lange termijn. Op kort termijn kun je labwerk doen. En dan maak je misschien de werkloosheid iets minder diep. Maar dat levert op mijn instelling op lange termijn uh, meer problemen. Ja, dan moet je het misschien nog slimmer aan, aanpassen. Maar wat jij ook zegt, en dat is dan misschien dan toch ook het goede nieuws... is dat je, je, moet gewoon, je moet gewoon wachten tot het weer beter gaat. Ja, dat is alleen dat, goed... Dat zeg je nou, eigenlijk met ja. zoveel woorden. Nou, dat is dat geen zegt, goed nieuws. Kunt, nee, ja, ja. Ja, nou, het goede ja. nieuws is dat het weer over enige tijd beter zal gaan... en dat dit uit moet zitten. Dat is wat je zegt. Je kunt niks doen. Ja, dat dus ja, is individu, geen goed nieuws. Dat als individu ook. wel. Hè? Maar het, het is niet zo dat we heel makkelijk een trucje weten... om het aantal arbeidsplaatsen op dit moment te vergroten. En we, we groeien minder hard dan onze productiviteit groeit. Hoe lang gaat het nog duren, econoom? Ja, geen econoom om voorspellingen vragen. Ja, jou dan ja. in ieder geval. Ja. Matthijs ja, ja, ja. Bouwman. Ja. Hoe lang duurt het nog? Nou, ellende? als je er een, een, een, een gooi naar moet doen. Is het, we zijn in 2008 begonnen. Uh, zoiets duurt, als je het gemiddeld neemt van oude andere financiële crisis. Duurt dat tussen de, tussen de drie en tien jaar. Dus dan zijn we nu uh, zijn we over de helft. Dus als het nog, nog twee, drie jaar modder is. Dan hebben we het vrij goed gedaan. Ja. Maar dat betekent niet dat al die maanden. 10.000 werklozen, 10 nee, 10, 10 werklozen per maand. Erbij. Nee, dat is, dat is op een gegeven moment doof dat al werkt. Er komen he? er nog 300.000 bij. Eh, ja, akker. dat gaat niet gebeuren. Nee. Nee? Dat gaat, nou, dat denk ik niet. Nee. Dan heb je het echt over een, over een implosie van de, van de vraag, van de bestedingen. Ja. En uh, daar zijn we ook langzamerhand wel pijn aan het nemen. En vergis je niet, als je kijkt naar de laatste voorspellingen. Het is misschien niet voor dit uur helemaal geschikt. Maar de laatste voorspellingen van het Centraal Planbureau. Die zeggen wel, we hebben een recessie in 2013. Maar die zeggen ook, vanaf de lente gaat het langzamerhand weer de goede ja. kant op. Nou ja, Krijgen we groei. wat zo'n voorspelling dan waard is. Ja, maar is, we leven nu in een tijd dat mensen zo negatief zijn. dat we, het, het slechte nieuws dat zijn voorspellingen die uitkomen. Het goede nieuws zijn de voorspellingen die goed zijn, die komen niet uit. Nee, natuurlijk, economen zitten er altijd naast. Maar ze, ze zijn niet altijd te positief. Dat begrijp ik. Je zegt, we kunnen er eigenlijk niet beleid op voeren, maar in je eentje. Individueel kan je wel wat doen. Nou, dat, dat geldt voor bedrijven en dat geldt voor werknemers. Er, is ja. natuurlijk, er zijn, er zijn uh, 7 miljoen banen in Nederland en er komen in sommige sectoren heel hard banen bij. Dus dat is, vergt wel wat lange termijnvisie, maar als je ja. de goede opleiding doet, ja. als je nu in de verpleegzorg gaat, uh, ja. dat soort zaken. Techniek, dan heb je, ook, denk ik. techniek is, dan moet je wel een hele goede zijn. Dus echt een ja. hè, het liefst, liefste technische universiteit. Dan heb je gegarandeerd een baan. Ja. En, en nog één ding. Netcar bijvoorbeeld. Um, ontslaat werknemers... met een terugkomgarantie... als ja. ze zichzelf fit houden. Maar bijvoorbeeld ook door vrijwilligerswerk te doen. Ja. Geestelijk fit houden. Valt dat in jouw, in jouw visie? Is dat goed? Is dat gunstig? Moet je dat als werknemer inderdaad doen op die manier? Of je het nou individueel doet... of, of uh, met z'n allen voor een bedrijf? Nee, ik weet niet als het moet van het bedrijf... of uh, dan uh, nog helemaal werkt, nee. Maar de... Het is helemaal waar dat als je dat, dat het, het, het, toch het slechtste wat je kan overkomen, is dat je s ochtends opstaat en je hebt niks te doen. Dat is echt slecht voor, voor, voor het ritme van de dag. Het is slecht voor hoe de buitenwereld naar je kijkt. En mensen kunnen er niks aan doen. Het is helemaal geen enkel oordeel dat ik geef. Maar het is beter om nog een soort uh, werkritme te hebben. Als dat via vrijwilligerswerk is, is dat ook, is dat ook fantastisch. Maar goed, die mensen van Netcare hebben gewoon een bijna gegarandeerde ja. uh, baan weer straks. Dus voor hun is het een tijdelijke. Zaak, en dan is dat veel beter te overzien. Uh, maar goed, dat is dus ook een soort maatregel die je kunt nemen. Hè? Ja. Dat is dan wel een maatregel die je kunt nemen, uh, met z'n allen. Of als bedrijf dan in dit geval. Ja, dus, er zitten wel wat rare kanten aan de Nederlandse uitkeringen. waarbij vrijwilligerswerk niet, al, niet per se wordt aangemoedigd. Hè? Je moet, je moet ja. bereid zijn om. je moet beschikbaar zijn ja. voor de arbeidsmarkt. Dus dat, dat zit fout nou, Ja, maar er ja. valt misschien wat over te andere. Ja, goed. but I couldn't get enough when suddenly I heard a roar across the pipe you see I'll give you steak and onions if you'll come and vote for me <laughs> I am a of and the in trance I wooed a maiden with an alabaster skin she let me to a fancy chapel. played the violin When just about to drown myself, a my voice came from the sky, there's no one like a shanty boy, that's a maiden's <laughs> Daar krijgen we nog applaus bij ja. ook. Uh, Matthijs Bouwman, is dit het soort Britse ja. musical... over werkloze schoorsteenvegers... die er toch een feestje van weten te maken... Ja, dat omdat ze zo het ook, ja. geweldig goed hart hebben? Is dat het? Nou, daar had ik niet op uitgezocht. Ik wilde het gewoon een keertje laten horen. Maar wat is het? Het is, uh, het is de lumberjack chorus... van, uh, van de operette van uh, uh, Benjamin Britten uit 1944. Uh, Paul Bunyan. Niet aller serieuze muziek die er bestaat, maar een hele leuke operette die nou, ja, niemand kent. Niemand kent. Britten is wel als, als opera-componist ja. uh, heel ja, bekend. Uh, w. H. Auden heeft het libretto geschreven, dus eigenlijk gewoon de twee toppers van Brits-Amerikaanse uh, kunst die dat samen geproduceerd hebben, maar ook niet met uh, hogere doelen. Nee, dit, dit, uh, deze operette was nog nooit uitgevoerd op het vasteland van Europa, tot ik en een paar vrienden dat ooit hebben ingestudeerd en uh, voor klein publiek hebben we opgevoerd in, uh, in Amsterdam. Tussen de schuifdeuren. Nou, in de, in, uh, de Orangerie, in, uh, in de Hortus Botanicus. Die kon je huren. Daar hebben we, het, ja. hebben we het opgevoerd. Dus dat was, daarom dacht ik, laat het een keertje horen. Want het is een hele, hele leuk. Leuke muziek. Dit is dan wel een cd-opname. Dit is niet de opname met uh, Mathijs. Nee, we hadden een, een stuk sterker was. Maar 1944. Ja. Dus, uh, uh, nou, ik weet niet, de Engels hadden geen hongerwinter. Nee, het dus, denk... aan, toen was het allemaal in Amerika, vond dit plaats. Het ja. is ook een Amerikaans sprookje. Ja, het was het was over lucht. houthakkers. Over dus houthakkers. Het, uh, ja. Paul Bunyan is, uh, is zo'n Amerikaans sprookje. Een tall story noemen ze dat. Een hele grote houthakker. Die met zijn vrienden uh, in, nou, in noordwest, nee, Noordoosten uh, Amerika... Uh, Amerika ontdekt eigenlijk. Een soort, uh, soort, soort... kolonistenverhaal. Ja. Um, en wat is de moraal? Nou, de moraal is met goede vrienden... en allemaal een, een, een, een goede scherpe bijl. En allemaal uit verschillende landen. Dat ging dit liedje over. De ene komt uit Zweden, de andere uit Parijs. Ja. En ze zijn allemaal het land uitgegooid... als een soort verschoppelingen naar Amerika. En daar bouwen ze dan uh, ja, het land en hun leven op. ja. ja. Toch een beetje het verhaal van de Amerikaanse droom. Dat is, dit is helemaal het verhaal van de Amerikaanse droom, precies. Maar dan wel op een wat sympathiekere manier. Ja, ze worden ja. niet rijk, ze hakken alleen heel veel hout. Maar goed, ja. het is 1944, ja. dus context En Britten was een fel uh, pacifist. Weet ja, nou, uh, je of dat in, uh, ja. in deze operette. Ben je een operette liefhebber? Nee, helemaal niet. Nee. Maar je houdt van zingen. Nou, vroeger heb ik al gezongen, uh, in mijn studententijd. En, ja? Uh, ja, en waarom dat toch... ben je daar dan mee opgehouden? Ja prioriteiten. Nou, ik, ik, ik kon leuk meekomen. Een paar vrienden van mij, waarmee ik dat deed, die, die waren net even een stukje beter. Die gingen nog even verder. En toen dacht ja. ik, nu is het wel in ons allerbelang als ik, als ik ze uitzwaai en naar ze ga luisteren. Ja, ja. En toen ging je ook bij de Nederlandse bank werken. Toen natuurlijk leven heel serieus. Dat was bedoel. nog weer later. Oh, okay. ja. Ja. ja, Niet daardoor. Um, misschien komen we daar ook nog wel op terug. Ben jij, kijk, het is wel goed om ook even over de rol van de economie, in, van de economen ja. he, in, in Nederland te hebben, ten aanzien van een crisis, maar überhaupt in de samenleving. Jij speelt dan een prominente rol bij RTL. Eén ja. keer in de week om zes uur naar de beurs om daar verslag te ja. doen. Maar je, je, je praat over economie en dat is niet zonder gevolgen. We luisteren voortdurend naar economen en die hebben allemaal iets te zeggen. En dat beïnvloedt wat er gebeurt in ons land. Een beetje, ja. Ik denk het wel. Ja, het is altijd de vraag, uh, en dat, ik ben niet de eerste die die stelt, uh, of wij de crisis erger maken. Hè? Dan even wijs naar mijn dat Heb ik hebben niet gevraagd. Nee, maar goed, dat nee. zitten we wel achter, of niet? Nou, ik vroeg me af wat jullie verantwoordelijkheid, dat, die wilde ik eigenlijk stellen. Wat is eigenlijk je verantwoordelijkheid als econoom in de publiciteit? Nou ja, ik ben, ik ben een, uh, vooral een journalist, of dus een columnist, of een... Ik ben geen wetenschappelijke econoom meer. Maar je bent wel wetenschappelijk opgeleid. Je bent geconomeerd, je bent ja. econoom. Maar ik doe en dus daarom, niet... daarom zit jij bij De Wereld Draait Door en ja. op andere plekken. Maar ik voel mij meer als een soort tolk tussen die academische ja. economen en uh, het publiek. Ja. Dan dat ik zelf nog... Ik ga niet een, een zwaar onderzoek doen als ik iets wil ja, weten. Oké, ik. ik ga een beetje ja. data minen, maar... Ja. Um, dus ik uh, niet, wil me niet vergelijken met die, met die echte experts die, uh, die je vaak ziet. Aan de andere kant leggen die het vaak zo op een manier uit dat niemand het snapt. Ja. dus ik, Mijn Omdat ambitie is dan, hè, dat is dan mijn ambitie, om het, om het in elk geval behapbaar te maken. En dat het niet, zoveel, niet, zo, niet zo pijn doet alsof je bij de tandarts zit en uh, ja. onverdoofd geboord wordt. dus dat het, Je kunt over economie, hoef je niet te moeilijk te doen. Zo ingewikkeld is het niet. Het is geen rocket science. nou Sterker, je kunt je afvragen of het en dan heb ik het niet, even niet over het wetenschappelijke werk van de economen... maar economie als zodanig, zoals wij er dagelijks in ja. de kranten mee en in de media mee geconfronteerd worden... dat lijkt wel in de hoofden van mensen vooral stemming te ja. zijn. Het is een stemming. En dat bedoel ik met jullie verantwoordelijkheid. Ja. Als je erover praat, wat je er ook over zegt... of het nou de president van de Nederlandse Bank is of Matthijs Bouwman... Ja. dat beïnvloedt die stemming. Dat, dat is ongetwijfeld zo. Net zo goed als de, zeg maar, de journalist bij het Parool... Uh, de stemming van de spits van Ajax kan beïnvloeden. Ja. Door elke keer te schrijven, hij scoort niet. Ja, dan gaat hij als slechter scoren. Ja, dat is een goed voorbeeld. Een ja, maar hij, hij moet niet schrijven, maar hij scoorde wel. Want hij scoort <laughs> niet. He? Dus dat, je bent natuurlijk onderdeel van de soort interactie... tussen de economie en de stemming. Ja. Het vertrouwen en, en, en wat wij erover schrijven. Maar hij kan daar weinig aan doen. Het enige waar je vooral voor moet oppassen... is dat je niet... Ongelukken veroorzaakt. Zo, oh, hè, per ongeluk een oproep om allemaal je ja. rekening bij een bank op te zeggen of zo. Ja. Dan, dan moet je op je woorden letten. Dus in de regel niet per ongeluk. Nou ja, dat was het bij, toen het met, uh, in Nederland de, gebeurde met DSB Bank, was het inderdaad ook nog eens expres. Maar de, de, dus daar vind ik wel, daar moet je niet twee keer maar drie keer nadenken voordat je iets ja. beweert. Maar voor de rest, ja, helaas, als wij allemaal zagerijnen gaan zeggen de crisis is diep, dan wordt de crisis niet minder diep van. Maar het geheim houden... is ook geen optie, denk ik. Ja. En deze crisis... Ben je daarmee bezig? Als, als journalist voor nou, radio en televisie... en voor uh, de geschreven journalistiek? Eigenlijk niet. want al, ja Wel heel veel, omdat het heel vaak... Uh, wordt, wordt het nou toch als verwijt. Mm -hmm. hè, zeker bij RTLZ wordt vaak gezegd... van doen jullie nou zo'n beetje positiever. Dat is een website. Nee, RTLZ, nee, nou, ja, RTLZ nee, zo, is een nee, tv-programma. Ja, nou, ook een website, ja. maar ook ja. een, ook een, ook een tv-programma. Uh, doe nou eens wat positiever. Want hè, als soort cheerleader van de economie... dan gaat het vanzelf wat beter. Nou, dat, ik denk dat we die macht niet hebben. Maar dat het ook niet bedoeling is van ons om, om zelf een richting te gaan bepalen. En als je terugkijkt vanaf 2008, inderdaad, we waren het vaak best wel negatief. Maar als je terugkijkt, waren we altijd nog te positief. Dus de werkelijkheid was altijd was toch nog zwartgalliger dan zelfs ja. wij eh, konden zeggen. Dus we hebben dat vast wel, de dynamiek, daar zijn we onderdeel van. Maar in dit geval is het onderliggende probleem zo groot dat, dat, ja, dit keer hebben we echt geen schuld, denk ik. Ik kan het ook omdraaien. Um... Als ik jouw uh, bundelingstukken lees, de elektrische spijkerbroek... dan vind ik daar talloze ideeën in waarvan ik denk, geweldig. Ik geef één voorbeeld. Verhoog de accijns op de benzine. Uh, misschien schrikt iedereen. Ja, in. dat vind ik niet, ja, niet geweldig. Okay, maar goed, dat is daarom, dan, ja, zie je, dan ja. zijn we in ieder geval weer wakker. Ja. Ik zeg, uh, lees het stuk anderhalve pagina van Matthijs Bauman... en je denkt, hé, hey, dat is een goed idee. Dat ga je misschien. Jij kan dat beter uitleggen dan ik... Uh, maar eerst die vraag, er zit, het zit vol met goede ideeën. Praktische, concrete ideeën waarvan je denkt... ik snap dat, ja. dat is goed, dat moeten we ja. doen. Het wordt niet gedaan. Nee. Van al die ideeën die ik lang zie komen... In, uh, het is een boekje dat in 2010 is gepubliceerd... dus het gaat over een paar jaar daarvoor. Uh, niks zie je ervan terug. De andere onderwerpen... Nou, nou, ja. Ja. Met uh, de hervorming op de arbeidsmarkt maken we nu een begin... Met met, nee, dat, zijn, dat weet niet of dat daarin staat, maar dat is ook wel zo'n stokpaardje... met, met uh, de hervorming van de huizenmarkt. De manier waarop nou, dat is misschien een dus, ander onderwerp om nee, maar goed, dat uit te diepen. Want dat maar, gaat er helemaal niet. Dat, gaat, dat, dat lijkt nog nergens naar de nee, hervorming van die huizenmarkt. Begin, we hebben nu het begin te pakken. Weet je wat er in de, in de weg staat? twee dingen in de weg. Ten eerste, wat de hoe de econoom naar de wereld kijkt... is niet de enige manier om naar de wereld te kijken. Er zijn, dat is één visie. Wij denken dat de markt belangrijk is. Dat vraag en aanbod een rol speelt. Dat mensen luisteren naar prijsverhoudingen... Of als je het loon verhoogt, gaan ze harder werken. Dat soort ideeën hebben. Nou, die, die conflicteren soms met andere ideeën. Hè? Over de ethiek van de maatschappij. Of over de moraal. Gevoelens, of stemming, of stemming Ik denk dat het ja. een heel, vaak, een heel vaak stemming is. Wat nou, dat, in dat economische heeft... zin bepaalt. Ja, maar ook, ook kijk, als wij zeggen... Van, uh, mensen gaan harder werken als, uh, als ze meer loon krijgen. Hè? Bijvoorbeeld. Ja. Nou, kun je beweren. En dat kun je ook zelfs aantonen. Maar waarschijnlijk gaan mensen ook harder werken... omdat ze een ethisch besef hebben of het beste voor een familie willen. Of, hè? Dus, ten eerste is het dus maar een beperkte visie op werkelijkheid. Het ja. andere is, en dat is een belangrijke reden... waarom niks gebeurt van wat er in dat leuke boekje staat... <lacht> dankjewel, is, uh, is dat uh, het altijd tegen gevestigde belangen ingaat. En Nederland is een heel rijk land... met een hele grote taart die we elke jaar weer aansnijden met elkaar. Maar de stukken zijn helemaal verdeeld. Er is dus geen kruimeltje onverdeeld. Dus als iemand iets meer wil... En dat is vaak je verandert, het verandert vaak de verhoudingen van de taartpunten. En als je zoiets doet als van accijns verhogen... of kilometerheffing invoeren of dat soort zaken... of huursubsidie verlagen of juist verhogen... dan is er iemand anders die een kleiner stuk krijgt. Dus in Nederland is dat zo vastgebakken en ook ja. in de instituties... Maar er is bijna geen beweging in te krijgen. Mijn indruk bij die gezonde ideeën, die ik gezond vind... is dat het maar een heel klein deel... Van de, mens, van de Nederlandse bevolking is die um, erop er achteruit ja. zou gaan. En dat zijn ja. wel de rijken en waar ja. heel veel geld zit. En dat het grootste deel, waar minder geld, veel minder geld zit... gewone mensen zoals ik, um, dat die erop vooruit zouden gaan. Ik leg Le uit waarom, het een, waarom jij het een goed idee vindt... Dat, dat, ja? dat heert al van een paar jaar geleden... om de accijns op benzine te verhogen. Nou, laat ik het even mijn eigen woorden formuleren. Ja, daarom, daarom ik vraag. vind het een slecht idee om elke keer, en dat speelt elke keer op... de accijns te verlagen als de benzineprijs stijgt. En de Belgen doen dat bijna automatisch. Uh, die hebben een echt een heel dom systeem daarvoor. Op het moment dat de benzineprijs stijgt, gaat de accijns een beetje naar beneden. Om de, de prijs de stem... gelijk te houden, ja. Ja, dat ja, is fijn voor de, fijn voor de, voor de mensen. Hè? In Nederland is altijd als de benzineprijzen stijgen of de dieselprijzen stijgen. Dan gaan de truckers boos worden of de automobilisten worden boos. En die zeggen, de accijns is ook veel te hoog. De accijns naar beneden. Nou, Het stomme is als je daar aan toegeeft. En als je laat meebewegen, omgekeerd laat meebewegen met de benzineprijs. Dan, ga, dan subsidieer je de shikes. Daar komt het eigenlijk op neer. Want dan zeg je: sheikhs, verhoog de prijs maar met je OPEC-kartel. Want de gevolgen daarvan, in lagere benzineprijs of meer elektrische auto's of weet ik wat, die sluiten wij voor je uit. De schatkist die beweegt wel mee. Dus het geeft precies het verkeerde effect. Het zorgt ervoor dat het benzinekartel, wat we hebben hè, met de OPEC, dat dat machtiger wordt. Want zelfs als ze de prijs verhogen, dan zien ze nog geen daling van de vraag. Ja. Want ja, de overheid zorgt er wel voor dat die prijs gelijk blijft. Dus, dus ik heb, wat ik begrepen heb, is dat als, als wij dan de accijns niet zouden verlagen... maar eerder verhogen, ja. dan moeten die sheiks hun prijzen gaan verlagen. Dus, dus in feite... Rome, in theorie, ja. In theorie, ja, dat klopt. hun winsten ja. worden afgeroomd. Ja, en, en dat wat zij als het ware ja. eh, kwijtraken aan winst van die ja. miljarden... Vloeit eigenlijk wel naar de Nederlandse schatkist. Dus van, er worden dus een toren ja. in Dubai minder gebouwd. Precies. En Nederland krijgt er 10 miljard bij. Ja, en dat werkt op, pas op lange termijn. Hè. Dus iedereen die nu boos is, die heeft gelijk. Je gaat geen kilometer minder rijden als de benzine een cent duurder wordt. Ja. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld Amerikanen, waar de benzine drie keer zo goedkoop is, vier keer zo goedkoop, rijden in veel grotere auto's met meer ja. verspilling. En meer kilometers. En ze hebben geen, over, over, uh, geen openbaar vervoer. In Amerika dus op termijn is... werkt dat wel degelijk zo. In Amerika is het een van de mensenrechten om auto te mogen rijden. Ja. Maar, nee, dit, maar dus... als je dit nou hebt uitgelegd, dan ja. is het belang wat er tegen zou kunnen zijn. Dat ligt misschien dan niet alleen bij die Shakes, maar ook nog bij de Shell. En bij de autofabrikanten. En bij de leaserijers. Hè? Mensen, nou niet die, maar mensen die heel veel, heel veel in de auto zitten. Het, wat in Nederland altijd het probleem is, waarom het moeilijk is om om rationeel economisch beleid te voeren... is dat vaak is het goed voor de economie. Dus we gaan er allemaal een dubbeltje op vooruit in theorie. En één groep gaat er vijf euro op achteruit. En die groep is heel klein. Dus per saldo moet je het nog steeds doen. Die dubbeltjes zijn veel meer waard dan die vijf euro. Maar die dubbeltjes die gaan niet naar het Malieveld. Maar die vijf euro's gaan allemaal naar het Malieveld. En die voelen het in een portemonnee. Een schande, koopkrachtdaling. Verworven rechten worden afgepakt. Dus dat is het probleem. Je kunt best hebben het over econo de economie efficiënter maken. Dat helpt ons met z'n allen. Maar niemand gaat daar voor de straat op. Terwijl, ja, degene die daarvoor zijn rechten moet inleveren... die enkeling, die gaat wel de straat. Maar zijn het in Nederland dan niet bij zoiets als, als, als dit concrete voorbeeld? En het is er één nogmaals ja. uit velen. Zijn het dan niet vooral de, de grote de multinationals? En de lobby's de voor uh, bijvoorbeeld de auto-industrie, zoals je ook al zegt. Ja. Die uh, op die beslissende momenten een enorme vinger in de pap hebben. En waarvan je dan toch moet constateren dat dat tegen het belang ingaat van veel mensen in Nederland. Ja, nou ik zou niet hun alleen de schuld geven. Ik denk waarom dat... eigenlijk niet? Ja, omdat. Ben jij, ook, ben jij ook van die lobby. <laughs> nee, omdat er ja, een eigen. Niet duidelijk? alleen. Niet alleen. Natuurlijk, in dit onderwerp is de, de, de rol van de RAI en de BOVAG. En dat soort lobbygroepen is, is heel groot, heel duidelijk. En ook van de benzinepompen. Uh, maar ik denk dat in Nederland de echte winst te pakken is... Uh, en dan ben ik toch weer van die andere school... door dat andere kartel aan te pakken wat we hebben. Het kartel van de... ik ga nu cliché gebruiken, witte oude man. Namelijk de vakbond. En dat is, dat is namelijk ook een soort prijskartel. En dat is hele goede reden om een vakbond te hebben. Maar in Nederland houdt het wel heel veel veranderingen tegen. Welke veranderingen Nou, Bijvoorbeeld zoals je nu ziet. Hè, dus hebben we hebben nu eindelijk een kabinet wat naar toch na 20-30 jaar praten iets wil doen aan de arbeidsmarkt, iets wil doen aan lange werken, iets wil doen aan de WW-duur. Het zijn toch maatregelen die waarschijnlijk wel in het algemeen belang zijn op termijn ja. van de Nederlandse economie. Ja, op Het moment dat we erover praten, zie je meteen bewegingen vanuit de vakbond. Gisteren nog Ton Heerts van de FNV die zegt van: ze doen allemaal maar in Den Haag. Ja. Ze, ze laten ons helemaal niet, ze vragen ons niet eens. En dat, waar is het democratisch uh, gehalte? Nou, we hebben net een kabinet gekozen met z'n acht miljoenen. Uh, dus da daar heb je het democratisch ja. gehalte. Maar dan meteen komen de krachten weer los. En dat is, ja. geldt ook voor de multinationals. Dat geldt ook voor de lobby en van de bedrijven. Maar het geldt ook voor de lobby van nou, de maar Dat, dat, dat Er werd ook met... Uh, nou, nogmaals, dan, dat is dan voor het laatst dat ik Paul de Beer... Uh, nog quote. Nou, het is een hele, hele slimme man hoor. Dus je mag ook zo nou ja, dat is. Ja. Maar het, Kijk, even namens hem dan. En ja. dat zal ik dan ongetwijfeld veel minder goed doen dan, dan hij dat zelf zou kunnen. Hij vond ook dat die vakbeweging wel moet moderniseren. Ja. En ook in zijn ideologie met name moet moderniseren. Ja. Maar wat er tegenover staat is dat, dat de werknemer met de maatregelen... Die, die waarvan je er ook een paar noemt, komt hij wel... omdat het, het sociale vangnet een beetje wordt uitgehold... komt hij wel meer en meer in de kou te staan als het bijvoorbeeld misgaat. En, dat is dan het, en daar heeft de vakbeweging misschien nog wel een taak om uh, ja. in het geweer te komen. Het nou, zou heel mooi zijn als de vakbeweging de taak weer op zich kon nemen... om zeg maar de, de onderklasse van dit moment op de ja. arbeidsmarkt om die te beschermen. Ja. En dan heb ik het over het meisje wat bij de, achter de kassa zit... en wat drie keer op een dag moet komen, omdat ze tussenuren zijn. Hè, rustige uren wordt ze weer naar huis gestuurd, krijgt ze niet betaald. Die drie of vier keer op een flexcontract wordt gezet en daarna wordt ontslagen die als ze 19 is eigenlijk al een beetje te oud is... die geen enkele rechten heeft. Ja, Daar dat zegt de vakmond wel van dat is erg. Maar dat, als je dat vergelijkt met wat we aan de onderkant... voor, voor rechteloosheid hebben en aan de bovenkant... waar ja. de vakbond wel, wel voor vecht... Uh, de hoogopgeleide man van 40 plus, hè, jij en ik... die een vaste baan heeft waar... Uh, dat, dat, is, dat is een heel groot verschil in Nederland. Ja, ja. En eigenlijk wordt er, beschermen wij degene die zich heel goed voor zichzelf kan opkomen, namelijk de redelijk opgeleide uh, oudere man. En we beschermen niet de mensen die niet voor zichzelf op kunnen komen. En dat vind ik precies verkeerd om. Ja, maar dat betekent dat die vakbond ook in jouw ogen zich zou moeten uh, moderniseren. De nou, focus, focus uh, verleggen, revitaliseren, zou je kunnen zeggen. Ja, dus als de vakbond het heeft gedaan voor de schoonmakers vorig ja. jaar. Dat is toch echt wel een, een, een, ja, een uitgeklede arbeidsvoorwaarden waren dat. Met ja. iedereen op flexcontractjes. Perfect. Ja. Maar ga dan niet zeuren over... Uh, of iemand uh, wel of niet 75.000 euro of toch nog meer... Ja. Als, uh, als afkoopsom als je met ontslag gaat, mag krijgen. En dat, maakt, dat is toch geen zaak voor de vakbond. De vakbond, als hij zich weer gaat bezighouden met... Nou ja, de onderdrukte klasse. Hè? Gewoon mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, die inwisselbaar zijn, die niet genoeg skills hebben om eisen te stellen. Dan, dan, dan ben ik een vriend. Um, je bent ook een vriend van Casaluna. Want volgens mij wil jij nog het, na het hoorspel dat zometeen begint, uh, blijven tot twee uur. Om, om je expertise met ons te delen. En omdat we er in nu drie kwartier toch wel heel, al, alweer heel veel meer helderheid hebben gekregen. ben ik er erg blij om, Matthijs. Mensen mogen ook bellen. Je kunt bellen met vragen uh, of, of kwesties voorleggen of delen over economie. En dat kan volgens ons niet, niet breed genoeg gaan. Er zijn talloze uh, aspecten die met economie uh, te maken hebben. Uh, we hebben er een aantal van aangeroerd. Zoals werkloosheid, daar kunt u natuurlijk ook op doorgaan. Of over verkeer, hoe je dat moet oplossen, de files. Er zijn ook allerlei praktische oplossingen voor. Rekening rijden. Uh, bel met 0800-1121. Dus dan... Uh, kunnen we met u in gesprek raken. En dat afwisselen met commentaar van uh, Matthijs Baalman. Dus uh, 0800 112 en, en u kunt ook e-mailen. KZNNHV.nl Twitteren, dat volgen we dan ook nog. Um, Nederland heeft wel kracht, hè? toch? Om het, om het ook nog iets positiefs te geven. Nee, helemaal. Dat klopt helemaal. Dit is een uh, tijdelijke dip. Maar we hebben een, eigenlijk een verrassend goede economie. Dat zegt mijn hypotheker ook altijd. Ja, dat is een hobbeltje. Hij ja, de ook. huizen maakt ze anders wel. Een, hobbel, een hobbeltje. <laughs>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 De Amsterdam De jaren 70 De strijd onder wallen deel 36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 Betalen, gas. Jij moet even heel goed naar me luisteren. Ik moet helemaal niks aan. Ah, ah. Jij gaat nu goed naar me luisteren. Je laat Lisbeth met rust, ja? Vanaf uh. nu hou jij je handjes thuis. Uh. Liesbeth, oh. Over welke Lisbeth heb je het, jongen? Als ik nog één keer hoor dat je haar mishandelt... Ah, bedoel je ...dan laat ik je van de straat halen voor huiselijk geweld. Uh. Ge uh, dat gaat jou geen ene aan. man. Ik ben gewaarschuwd, uh. ja? Uh.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 38, 4, 5, Nee, en 30. Goddomme, alweer zo'n 2 mil minder dan normaal. Dan nog eens? Hé, hey, leer papa neuken. Zal ik niet weten of ik wat tekortkom? Ja. Geef eens aan. Ja, ja, ja, ja, ja. Hier, vorige week dinsdag ook al. En de week daarvoor. Dat begint goddomme vaste prik te worden. Wie stond er gisteravond? Ja.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 Ja. Ja, ja, wie wil er nou toch tegen zo'n smoel aan kijken? Ja, gelijk heb je. Hé, hey. Hey, ik heb veel uit moeten betalen. Aard, ik ben altijd eerlijk tegen je geweest, toch? Hé, hey. haal erop. Oké. Okay. Jezus, man. Hé, hey. jij bent een matenaarjaar, Arnie. Je steelt niet van je maten.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 Ik ben godverdomme Harry Pruis niet. Ik, uh, ik ben niet zoveel geweest de laatste tijd. Maar uh, ja, soms gaan de dingen anders dan je denkt. Dus uh... ja, ik kom al nauwelijks thuis. Hè? En elke keer als ik Marcootje zie en dan, en dan Netty die in mijn nek begint te hijgen. Kijk, ik zou ook wel willen dat het anders was. Maar ja, ik heb mezelf niet gemaakt. Hè? Dat, is, dat is meer jullie werk.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 Nou, doe mij maar een keertje zonder. Komt eraan. Ja. Hey, uh, Ik Harry. bedoel uh, zonder haring. Je <laughs> hey, hoort dat, uh, dat uh, Dirk Dammehuis niet zo blij met je is. Hij was ook al niet zo blij met het bezoekje van John. Nou, dat uh, gaat nog glazen geven. Nou, laat maar komen. We het vrezen en altijd regelen. Een beetje gezonde concurrentie. Dit is helemaal geen concurrentie. Dit is na-apen.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 Zeg hem dat maar van mij. Ja, nee, hij wel. Nou, dan blijf ik niet in de schoenen mm, van DD staan. Dat anders weet ik het we. niet. Wat? Nou, Dirk laat zich niet zomaar wegblazen. Ook niet door Harry Pruijs. Ja. Jezus, wat weet dat ding wel niet? Okay. Hou recht! Ja. Freddy! Hey, Erik! Kun je even mij helpen? Ja, is goed.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 Ja. Nee. Hé, hey. hou jij die deur even open? Ja. Hier. Oh, ja. Zet maar neer, ja. Uh, ja, een beetje meer in de hoek. Uh. Zo, die staat Nou, oh, wow, gaaf! Drukpers. Helemaal vanop. <tie> ja. Er moet nog wel wat aan gebeuren. Maar dan kunnen we ons ook echt helemaal de pleurs drukken. Ja, uitnodigingen voor het café. Posters voor de band. Nee.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 Kijk, ik geef het niet graag toe, maar je had wel gelijk. Hè? Ja. Wat die Albertini wil, dat is misschien nog helemaal zo gek nog niet. Hé, we worden wakker. Kun ik eigenlijk die zaak openen waar alles kan? Eten, drinken, gokken, ja. showtje, maar dan wel met klasse, niet ja. het ordineren. Ja, waar je bij wel... wijze van spreken met je hele familie naartoe kan. Nou ja, uitgezonderd met kinderen dan hè. Ja, dat klinkt goed. Maar, uh, ja, eigenlijk... Jij gaat niet toppen, muggensiften ja. nou hè.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 dan ben je pas echt zuur. Ja, Je hebt gelijk. Alweer. Mm -hmm. Kun jij niet eens uitvogelen of die Sep donders geen zwakke plek heeft? Kijk, met iedereen is wat, wat toch? Ja, ik zou niet weten waarom.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 Alles wel. Oeh, dat klinkt behoorlijk burgerlijk. voor van kraker. Ik denk dat dat me even niet zoveel kan schelen. Hmm. Hmm. Nee. nee. Nee. Nee, hoor eens. Ik zeg toch dat die gast me heeft mishandeld? Ja, wat... Hier, kijk, die man is gek. Dat stelt toch niks voor? Ik eet Stanley Meerdorp en ik sta op mijn recht.